Jobboot met het NOS Journaal. Krongetuige Peter Laes is afgelopen maand. Laes heeft ruim vijf jaar in de cel gezeten en dat is twee derde van de acht jaar die is geëist in het omvangrijke liquidatieproces in Amsterdam. Hij legde in die zaak in ruil voor strafeisvermindering belastende verklaringen af tegen andere verdachten. De advocaat van Laes vreest voor diens leven nu de vrijlating van zijn cliënt is uitgelekt. De A50 bij Os is na het ongeluk van gisteren weer helemaal open. Kort na 7 uur vanmorgen ging de weg in noordelijke richting weer open. Eerder kon het verkeer naar het zuiden alweer gebruik maken van de A50. Gisteren stond bij Schaik een verkeersinfarct... nadat een vrachtwagen een pilaar onder een viaduct op de A50 had weggeslagen. De vrachtwagen met oplegger, geladen met zware papierrollen... botste tegen een van de drie pijlers in de middenberm. De politie zei dat er geen acuut instortingsgevaar was... maar sloot de weg uit voorzorg af.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 Het weer bewolkt en af en toe regen, vanavond ook buien. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Dit was. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar 95 kilometer file. Ik noem de files in de randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A8, Zaandam, richting Amsterdam, voor het knopen Kroemplein 4 kilometer. A9, Alkmaar, richting Amstelveen, bij de afid Haardem Zuid 5. Op de A10, Dring, Amsterdam, tussen de Nieuwe Meer en Geusveld, 3 kilometer. A12, Arnhem, richting Utrecht, bij Maarn 4. Op de A13, Den Haag, Rotterdam, bij de Alfred Bergkolenrode reis, 3 kilometer. A15, Goorkum, Rotterdam, bij Hardingsveld, Gietendam 3. A20 Gouden Richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3 kilometer. A28 Utrecht Amersfoort bij de Ave Dendolder 3 kilometer. En de A28 Zwolle Utrecht voor Amersfoort 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Net nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Nee. We zijn weer. Er. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Irene. Goedemorgen, Ben.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 Daarna komt Dick van Hoed. Marion, Marion Huibers, oh sorry, Dick van Hoet is van het leger des Helst, dat bestaat 125 jaar. Ja, ik heb da het nog eens opgezocht. Het totale leger des Helst bestaat 147 jaar. Dus we zijn redelijk vroeg begonnen in Amsterdam. Om uh, 10 over elf, miljoen Huibers, die zit er al, die neemt het stokje over van Ernst. Brokmaier van de Zandvoortse Reddingsbrigade. We gaan eens horen wat Ernst allemaal doet, gedaan heeft en hoe Marion dat verder gaat doen.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 De muziek die nu komt is uh, A Piece of the Action van de baby's. We gaan weer open. We beginnen gewoon opnieuw, want anders krijg ik van Betty op me. Omdat ik vergeten ben dat de techniek in uh, Roy van Buring handen uh, ligt. Omdat ik vergeten ben dat de redactie door Yvonne Roosendaal, Irene de Jager en Ellen Jansen gedaan is. En omdat ik helemaal vergeten ben dat Betty van Vorst de koffie doet. Goedemorgen, Zo goed Betty. Goedemorgen. <laughs>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 en de voorzitter Pieter is En Luc Diet, uh, Luc Krom die het deed, uh, die ik ook ken uh, via Lena, via de ja. bitsbop Singers. Dus ja, het cirkels is eigenlijk klein in het dorp. Hè. We vragen elkaar en toen dacht ik van nou, ach.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 Maar euh, zoals nieuwe bedrijven euh, die zeggen van ja, ik ben net begonnen, dit en dat. En als ik dan een advertentie in de krant zie, zoals voor de En daar hebben ze echt een podium en dan gaan drie cafés in mee. Onder andere onze nieuwe restaurantcafé Jans uh,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 George van Dam. En, de... en wordt er wordt al een aantal maanden over gesproken natuurlijk. Ja, ze zijn ermee bezig. Maar je weet ook gewoon dat de groep behoorlijk uit vrijwilligers bestaat. Ja. En ook dat. Ze hebben ook natuurlijk een andere dingen ja. hun bezigheden. Maar goed, ik wil toch naar de toekomstige adverteerders. Ik kom er zo bij diverse aan. Ik heb <lacht> ook afspraken ja. al staan. En ik heb ook al twee toezeggingen, ik moet nog ja, de, even... Terug naar de bewegende bel, die optie kan ik ook aanbieden. Dat bied ik ook aan, ja. Maar ik wil dat eerst dat het... eigenlijk zaken, een beetje flitsen. Ja, ja uh, iemand is er al mee bezig, hm. maar ja goed, uh, je moet het zelf uh, aandragen. Ja, Kijk, gaan we dat zelf doen? Wij hebben, nu uh, heb ik Iris Design uh, benaderd...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 Bij, oh, weet het ook weer, ze doet het zo goed, ze doet Glicies. het zo leuk, sorry, ja. sorry, ik ik zelf... sorry, sorry, sorry, sorry, ik ik dat zijn de acht. <laughs> die is gewoon, ze doet het hartstikke leuk en uh, ja. nee, ik vind het gewoon geweldig. Nou, er zijn dus uh, in jouw uh, ogen kandidaten genoeg die zich nog aan kunnen sluiten bij uh, CFM ja. en je noemt er zo'n stuk of acht, negen, dus er... Ik ah, dat zo, er is best wel wat te doen. Ja. Je gaat het allemaal persoonlijk doen? Ik ga het persoonlijk fiets. doen. Ja, mijn fietsje door het uh, dorp heen. En ook ons nieuwe pannenkoekhuis. Ik ga ook hier natuurlijk eerst het pannenkoekhuis ja. hier uh, benaderen. Maar we hebben op, uh, op de zeeweg hebben we een schitterend nieuw nieuwe pannenkoekhuis. pannenkoekhuis. Ja. ja, en ook daar ga ik heen. Nou, dat vindt Lido helemaal niet erg hoor. <laughs> ja, je moet eerst weten, je moet weten wat je adverteert. Oh, ja. Absoluut, kijk, uh, dat moet gewoon goed en uh, mag goed.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 15 en jaar zwemmen? 15 jaar zwemmen. En dat ja. jullie eerst gingen wandelen. We gaan eerst wandelen, maar dit is voor de 14e dacht keer. Dat, dat wandelen eigenlijk voor zwemmen. Eigenlijk nee, we was. Zijn met, nee, met zwemmen zijn we begonnen. Okay. Toen ben ik naar Amsterdam met mijn zoon en uiteindelijk twee of een dag later met twee vriendjes. En het zwemmen is als eerste gestart. En daarna wandelen. En fietsen? En daarna, een paar jaar later voor fietsen. 10 jaar. jaar. Dus ik vond het wel, uh, we vonden het gezamenlijk een leuk idee. Om dat ook uh, natuurlijk te promoten via TV Net.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 Oké, okay, nou... Misschien ben jij je tijd ontzettend tijd druk trouwens. Heb je nog wel eens tijd om thuis te zijn? Dat doet het. Ja hoor, ja hoor. Ik doe druk, ja Ben. Dat gaan ah, we elkaar ah, een handje ah, geven dan. Ah, ah. Nee, want ik, ik ben bijna in rust.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 Ja, nou, zo werkt het niet. Maar dat is wel een ander trief. Nou ja, ik dacht er wel En een was, heel ander trief, uh, ja. Maar het is natuurlijk geen. Uh...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 Maken. Goed, okay. nou nogmaals, eh, ondernemers neem contact op met CFM, Ankie bij komt langs en u krijgt een op maat gesneden eh, advertentie, dan wel in beeld, dan wel in schrift. Hè, dat gaat het worden. Dat gaat het worden. Je, ik dank je hartelijk voor je komst, want je moet nog een eind weg heb ik begrepen. Ja, klopt. Dus, <lacht> een je een hele fijne dag en we gaan er zeker nog een keer eh, over praten over hoe het nou afgelopen is en doorloopt. Ja, prima. Dank, dankjewel, je wel. dag. Dank je, Een klein tussenmuziekje was dat hè, missen er al eentje. De heer Dick van den Hoek is helaas niet aanwezig, want we zouden praten over het leger des huils. Het leger des huils bestaat 125 jaar in Nederland. is begonnen op 8 mei in Amsterdam. En ze hebben allerlei dingen voor dat jubileum waarover wij graag hadden willen spreken met de heer Dick van Hoek. Hij is er helaas niet, dus we doen een klein stukje muziek. En dan gaan we naar de etalage die hier al ligt van de Zandvoortse Dennisbrigade.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 Listen to the story now. Uh -huh. Left of the job is the sin.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 Um, zodat we he, de, de hulpverlening staan goed kunnen voorzien. En aan de andere kant um, is dat naar buiten toe ook een steeds professionelere uitstraling. En kunnen we zo niet alleen nieuwe jeugdleden uh, aan ons binden, wat heel belangrijk is voor de toekomst. Maar ook uh, sponsors en, uh, mm. en he, naar de, de, de Zandvoortse gemeenschap laten zien wat we betekenen.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 dus uh, ook hun mond open trekken als ze het ergens niet mee eens zijn. En ja, ik denk nee. dat dat alleen maar goed is. Dat houdt het uh, spannend. Uh, Laten we even over... Een, we gaan straks even over de winkel praten. Ja. <laughs> de winkel op de radio. De winkel op de radio. Er ja. ja, ligt, ligt van alles. Cool. Um, dat, maar je kan ook komen kijken bij Houten als je het wil zien. Hè. Kom gezellig langs, er is ook nog koffie. Um, uh, Ernst...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 en Twitter zag ik al staan. Ja. Dat is natuurlijk ook handig als je dat uh, allemaal een beetje hetzelfde uh, naar buiten brengt. Ja, maar dat, dat is een... Twitter is... Uh, we hebben elk kanaal doet, het op, doet zijn ja. eigen... Heeft zijn eigen functie. En uh, uh, Twitter is heel uh, actief en actueel. En heel erg uh, meer ook alarmerend. Dan heb je ook dat je uh, contact hebt met andere brigades en andere diensten die je volgt. Uh, Facebook is wat informeler. Ja. Uh, dan kunnen uh, uh, leden ook die trots zijn op iets uh, uh, dat uh, delen. En ja. uh, dan zetten we dat door.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 The day that I die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 Yes. Uh, en dat gaat over de uh, reddingsbrigade nog steeds. Uh, ik vind het trouwens de, de, de begin uh, slogan voor jullie wel goed. Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet elke zwemmer kunnen redden. Ja. Dat vind ik wel heel goede. Ja. ja, dat is waar we het uiteindelijk uh, natuurlijk allemaal voor doen. Dat als iemand uh, in nood is, dat we dat onze mensen, maar misschien ook andere mensen, uh, later bij ons aanhakend uh, weten ja. wat ja. ze moeten doen. En wanneer iemand in nood is, hoe dat er uh, ook uitziet en wat je dan moet doen. We hebben een, een, een, een aantal promotiemiddelen op tafel liggen waar, uh, van deze kaart die hij mij overhandigde en gelijk zei, volgens mij ben jij nog geen lid van ons. <lacht> een kaart, Steun ons en draag mij aan een veilige strand. Een prachtige foto. Ernst op de achterkant zie ik. Uh,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 Ha <laughs> ha Jullie moeten altijd nieuwe spullen kopen. Er zit natuurlijk een, een landelijke uh, reddingsbrigade bovenop. Hoe, hoe verhoudt zich dat? Uh, wat, wat jullie aanbrengen, mag je dat stoppen in je eigen materieel? Ja. Dat ja. het blijft lokaal? Ja, wij, wij besteden uh, alle gelden aan de, de ontwikkeling van onze eigen okay. vereniging. Ja, ja. Ja. ja, dat klopt. Even, uh, voordat we over het strand beginnen, hè, dat is een hele belangrijke folder. Er staan uh, bijzondere dingen in overstroming en zo. De polsmanetje wil ik toch nog even melden. Dat dat niet eenmalige dingen zijn, maar dat zijn dingen die kindertjes... Uh,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 of degene waarmee ze naar het strand zijn weer ja. snel te herenigen. Ja. Het... Uh...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 Aan de binnenkant zie je eigenlijk de hele, het hele strand uitgetekend met alle strandtenten. De locaties waar de strandrolstoelen staan, waar de ERBO-post is, waar onze posten van de reddingsbrigade zijn, waar de VVV en dergelijke is, waar je kan kiten. Wat het noodnummer is om te bellen, hoe het eigenlijk zit met het uitlaten van de honden. En een prachtige foto van de reddingsbrigadeboot. Nee, de KNRM is dat. Oh, sorry, dat. K K boot In De Seatrack. Ja. ja.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 Husselt dat wel eens. Ja, dat husselt wel. Ikzelf bijvoorbeeld ben actief op de Zuid, maar geef op de Noord de jeugdinstructie. En ben daar dan ook en voel me ook hartstikke welkom. Ik denk dat het één vereniging is en dat we er niet aan ontkomen dat als je heel veel op een bepaalde post heel intensief met elkaar samenwerkt, dat dat ook meer je vrienden worden dan de mensen op een andere post. Er zijn dus wel mensen die gewoon liever Zuid kiezen of Noord. Ja, ik denk dat dat wel zo is. Nee, er is toch helemaal niet zo ook met de mensen die op het strand gaan liggen. Ja, je gaat ook bij de ja, Mag ik nog één belangrijk ding zeggen? Je mag, Over mag, onze... je mag nog drie minuten belangrijke dingen Nou, zeggen. hartstikke goed. Wat ik graag zou willen zeggen is is dat, omdat we een vrijwillige organisatie zijn, dat we er soms niet aan ontkomen dat de post gesloten is. Ook al denk je, hè, het is een, hè, een reddingspost, dat moet toch open zijn? Dat kan in het geval van slecht weer of andere omstandigheden wel zo zijn. Aan de buitenkant van de post hangt een kastje met belangrijke telefoon.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 samenstellen Of laat je voor wat het is? Ja, en vooralsnog laten we dat voor wat het is. En uh, worden de mensen opgetrommeld uh, als, het, uh, als het nodig is. En misschien dat in de toekomst blijkt dat dat uh, uh, wel nodig is. Mm -hmm. We weten natuurlijk heel goed uh, hè, wat de evenementenkalender is. Ja, ja dus, precies, uh, ik denk dat jullie daar wel op inspelen. Ja, want de sportvereniging zit naast de Zuid. Ja. Uh, en de Spot zit naast de Noord. Ja. Uh, dus dan, uh, ja, we weten welke Die activiteiten er zijn. En dan, uh, daar is iedereen ook wel alert op. Oké, okay, nog meer belangrijke mensen.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 of just one night It's written in the moonlight We're Painted on the stars We can't change ours Don't give up on us, baby Just for the rainy evening, when maybe stars are few, don't give up on a I know we can still To the hip hip hobby You don't stop the rocker To the bang bang boogie Say up oh, jump the boogie To the rhythm of the boogie to beat Now what you hear is not a test I'm rapping to the beat And me, the goof, and my friends Are gonna try to move your feet You see, I am one of my Can I like to say.